Fijn dat u kijkt naar onze serie Eindtijd en Profetie. De vorige aflevering ging over oorlogen en ook deze aflevering zal gaan over oorlogen. Jan van Baddenveld, heel hartelijk welkom. Oorlogen, oorlogen en oorlogen. We hebben het al gehad over de oorlogen van Psalm 83. We hebben nog andere oorlogen benoemd en we hebben het nu weer over oorlogen. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Nee. Dit zijn de oorlogen rondom Jeruzalem. Ja. Waarin waarheid Israël, bij een school in een van de gebieden. Ja. En die vertelde wel de moeilijkheden die ze daar hadden, die ja. Joodse vrouw. En toen vroeg een van ons gezelschap: die vroeg, Wanneer houdt het op? Ja. Ze keek al die oorlogen, al die ja. terreur en zo. Ja. Ze keek een beetje verlegen om en zei zachtjes: Als Messias komt. Ja. Ja. Ja. Dat is ook de verwachting. Ja. En tijdens eh, 192005 liep een Nederlandse jongen liep mee in een demonstratie om Bouskatif. Uh, dat was oranje allemaal, die had zo'n oranje kroon op, mm -hmm. uh, van de Ingbank, weet je wel. Ja, ja. En er komt een klein meisje van een jaar of vier, vijf, komt op hem af. Die trekt hem aan zijn jas en zegt, Ataha Messiach. Oh, ja. ben jij de messias? <laughs> Geweldig. Zo, zo leeft dat ook ja. in Israël bij, althans, de gelovige joden. Ja, ja. En messiaans of niet-messiaans, ja. het enige verschil is dat wij door genade mogen weten wie er komt. Ja. Maar de... zij weten dus heel goed. Dat als de BCS komt, dat dan ook de oorlogen voorbij zijn. Dan, ja, want hij is de vredevorst. Ja. ja. ja. ja. Maar wat uh, staat ons dan nog te wachten precies? Wat, wat Jeruzalem betreft, ja, Jeruzalem, natuurlijk maar alles omdraait. Ja. Alle vredesbesprekingen zullen kapotlopen op Jeruzalem. Ja. Israël wil dat niet opgeven. En, en, en terecht, denk ik. Zeg je en en terecht, terecht, ja. Het ja. Ja, is de eeuwige hoofdstad. De Palestijnen doen hun uiterste best om de geschiedenis te vervalsen. Ze doen zelfs hun best om de archeologie te vervalsen. Nou ja, goed. Uh, niet alleen de Palestijnen. We krijgen laatst een, een mailtje van iemand hier uit Nederland die uh, ook de geschiedenis niet kende. En ik heb geprobeerd dat uit te leggen, hoe dat in elkaar zat. Maar, ja, Hopeloos. Maar dat, dat hielp eigenlijk allemaal niet. Nee. Omdat uh, deze mensen die blijven volhouden dat wij leugenaars zijn... als wij zeggen dat uh, Israël het land van de, van de Joodse bevolking is. Natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nou ja, kijk, Jeruzalem, daar is de Heere God zelf mee begonnen. Jerusalem, de ja. stad van de vrede. Ja. En kijk, God heeft voor zijn plannen... heeft hij ten eerste een volk uitgekozen. Ja. God is de baas, hij kan kiezen wie hij wil. Ja. En dat doet hij al. Ja. Hij heeft nu eenmaal dat volk uitgekozen. Mm -hmm. En sommige joden zeggen, weet je waarom? Omdat wij het lastigste volk zijn. <laughs> Wat zeggen ze, dat zeg ik niet. Want wij zijn nog lastiger dan Nederlanders. Ja. Ja. Maar uh, dat, heeft, dat volk, en daar hebben wij ons bij neer te leggen. Mm. Maar het, is wel, zei, het is natuurlijk wel bijzonder dat... Uh, Jeruzalem, uh, je zegt het al, de Stad van de Vrede, uh, dat daar zoveel oorlog omheen is. Er is geen stad en geen plek in de wereld waar zoveel oorlog omheen gevoerd ja. wordt. Ja. Uh, er zijn wel zes of zeven religies die daar ooit de baas zijn geweest... ...en tientallen oorlogen om geweest. Ja. is vele malen verwoest geweest. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe bedoel je de Stad van de Vrede? Dat mag dan wel heel erg profetisch zijn. Het zal gebeuren, je ja. zult het zelf nog zien. Ja. Ja. He, misschien, ja, dat is zijn een mijn van de dingen ook. die ik nou eens graag mee ja. wilde maken. <laughs> als, als dat nou zo mocht komen staan te gebeuren, als de inwijding van de tempel er is. Ja. En ik in een klein hoekje mag zitten, uh, met nou, een wandelstok erbij, want ik ben ik verschrikkelijk <laughs> oud. En dan ga ja, ik, het er, kan met, over tien jaar gebeuren, hè? jij zei dat het een tempel in, uh, in twee jaar gebouwd komt, oh ja, of het kan uh, een aantal gebeuren. maanden. Maar goed, ja. God koos een volk. Voor dat volk, klein volk koos hij een klein stukje land. Ja. Helemaal betwist. Iedereen mm -hmm. moet dat land en iedereen die wilde wat over zeggen. Ja. En in dat land koos hij een stad. Ja. Dat heeft God nu helemaal zo gekozen. En er staat, in Deuteronomium begint dat, in 12, er staat in vers 5, de plaats die de Heer, uw God, uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal. Dus God kiest een plek, mm -hmm. een plaats, om daar zijn naam te vestigen. Ja. Daar hoort de God van Israël geloofd te worden. Ja. En niet de Godheid van de islam. Die heeft daar plek zat in Saoedi-Arabië. Laat hij daar blijven. Amen. Hm? <laughs> die, die, dat is de plek. Ja. En er staat in nog veel meer plekken. Er staat in vers 21 ook nog een keer: De plaats die de Heer uw God verkiezen zal om daar zijn naam te vestigen. Hm? Hij heeft dat dus gezegd. Dan. Hij heeft dat bepaald. Hij heeft deze keuze gemaakt. En dat staat zo ontzettend veel. De Heer Jezus noemt Jeruzalem de stad van de grote koning. Ja. En wie is de grote koning? Dat, dat is, is de Beseas. Dat is de, ja. de Heer Jezus zelf. Uh, in, uh, in een paar psalmen, een, heel kort een paar psalmen. Mm -hmm. Psalm 87. En dat, dat Even om het belang van Jeruzalem even aan te duiden. Met een paar psalmen. Psalm 87. En ik neem daarvan vers 2. Daar staat dit. Zijn stichting, in Jeruzalem, ligt op heilige bergen. Dat is de berg Moria, waar ja. Abraham Isaac geofferd heeft. Dat is de berg Moria, waar de eerste tempel stond. Mm -hmm. De berg waar de tweede tempel staat. Ja. De tempel waar nu die uh, oma Rotskouple. moskee, zeggen ze, maar die gouden ja. rotskoepel ja. staat. Ja. En er staat, de Heere heeft Sion's poorten lief, boven alle woningen van Jacob. Ja. Grappig is, dat ook in het hemels Jeruzalem, wat dat neerdaalt... Wat staat er op Sion's poorten? Alle poorten, twaalf poorten heeft het hemelse Jeruzalem, staan de namen van de stammen van Israël. Ja. En wat staat er op de fundamenten? Staat daar uh, heidense gelovigen, Calvin misschien, of Spurgeon, <laughs> of Augustinus? Ja. Nee, nee, daar staan de namen van de twaalf apostelen. Dus dat hele hemelse Jeruzalem is, laat ik zeggen, behalve dan natuurlijk, het belangrijkste is de aanwezigheid van de Almachtige en de mm. Eeuwige daar. Maar het is helemaal gekleed in een entourage van Israël. Ja. Dat postlastfundament en de ja. poorten. En sommige anti-Zionistische christenen, die komen dan bij het hemelse Jeruzalem. En dan denken ze: komen ze bij de stam van Judah? Nee, dat is voor de Joden. Komen ze dan bij Ephraim? Nee, die is verworpen. Komen ze bij de stam van Dan? Nee, dat is de stam van de Antichrist, mompelen ze dan. Nee, en, en, ja, helaas. Ik hoop dat ze de laatste poorten, twaalfde, dan zo wijs geworden zijn om toch nog binnen te gaan. Ja. Maar het is allemaal één en al Israël in het hemels Jeruzalem. Mm -hmm. En dat hemels Jeruzalem heeft als schaduw ook altijd het aardse Jeruzalem. Ja. Het is niet, zoals veel christenen zeggen, of, of. Het is en, en, er is een hemels Jeruzalem en er is een aardse Jeruzalem. Er is een hemelse tabernakel en er was een aardse tabernakel. Er is een hemels altaar en er is een altaar. Snap je? Ja. Dat is uh, verschrikkelijk belangrijk. Nou, we gaan die psalm bekijken. De Heere heeft Sion's poorten lief. Oh, dus de Heere heeft Jeruzalem lief, ja. staat er dus geschreven. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen. O, oh, gij stad van God. Mm -hmm. nou, wie is die stad? Dat is Godse stad. Het is een, is het? Ik, ik begrijp niet dat, dat, dat, dat God het nu al, al, al 14, meer dan 1400 jaar duldt dat daar die twee afgoden tempels op zijn heilige berg staan. Ja. Ik, dat begrijp ik niet hoor. Nee. Ik heb het al in mijn gebed ook gezegd. Heer, waarom laat u dat nou toe? Ja. Dat uw naam verontheiligd wordt... Door die afgoedentempels tempels daar. Ja. Nou ja. Het zal al met, ik ik krijg een antwoord dus. met diepere inzichten te maken hebben die wij niet kunnen volgen? Nee, nee. nee. Ja. Ja, ja. Ik ben altijd nogal een nieuwsgierig jongetje geweest. Ja, maar dat is ook terecht. Want heel veel mensen zullen zich dat afvragen natuurlijk: van, van hoe is het nou toch mogelijk dat steeds weer die, die, die Satan daar zeg maar kan regeren. Ik vraag me dan af en toe wat, of wij mensen daar iets mee kunnen doen. Er is in de tijd een of andere Christen Zionist in Australië geloof ik. Hmm. En die heeft dus die bol op willen blazen. Ja. Uh, en zei uh, nou ja, <laughs> ik heb niet van die plannen hoor, dat mag nee, niet van mijn nee, vrouw. Nee, nee. <laughs> maar, maar, maar ik weet het niet. Ik, nou, ik denk, de, de, de vraag is van, uh, moeten wij daar iets mee? Ik bedoel, het is de strijd van God. Hij zegt, ik zal voor u strijden en gij moet stil zijn. Oh, dus, nou ja, hou uh, dan, uh, dan maar ophouden. <laughs> uh, dus de strijd is aan hem en, en ik denk dat hij uiteindelijk uh, ook nadrukkelijk die strijd zal doen. En, uh, wij kunnen alleen maar aangeven van wat, wat, de de zegt. wat de schrift zegt en wat de profetieën zeggen over wat er gaat komen. Ja. En dan staan we verbaasd toe te kijken dat het ook nog gebeurt. Ja, nou toch. Misschien de volgende uitzending moet ik daar ja. nog eens op ingaan. Want ja. ik ben dat niet helemaal met je eens. Okay. De rol van de gemeente is toch essentieeler dan wij denken. Absoluut, maar dan is het vooral het gebed. Nou, is dat, ja, natuurlijk. Nou, ja. Daar hoef ik er niet op in te gaan. Nee, we gaan niet meer z'n als gemeente gaan we naar Jeruzalem om daar die koepel uh, plat te <laughs> op, gooien. Op te blazen. <laughs> nee. Nee. Nee. Nou, Psalm 132 ook weer zo'n verschrikkelijk duidelijke psalm. Vers 13, daar staat dit. Want de heren... ...heeft Sion verkoren. Heeft niet Rome verkoren. Zelfs Geneve niet verkoren. Niet, nee, de Heer heeft Sion verkoren. Ja. En ook Mekka niet. Hij heeft het, zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen, zegt de Heer. Want haar heb ik begeerd. Ja. En dat staat dan heel duidelijk... ...ook weer in Ezekiel 40 of 43... ...daar in die buurt. Ja. Dat de heerlijkheid van de Heer... ...zal terugkeren naar Jeruzalem. En Jeruzalem zal... ...op een gegeven moment uh, de hoofdstad van de wereld worden. Ja. Nou, in welke ja. tijd leven we nu? Ja, dat is er nu al, hè? de hoofdstad van de wereld. Jeruzalem. Ja, toch? Ja, maar het is nog niet geëffectueerd, zoals het hoort. Nee, maar het is zo vaak in het nieuws... Uh, ...dat je best kan spreken over de hoofdstad van de wereld. Ja, ja, ja. ja. Laten we nog kijken wat er nu aan de hand is in deze tijd. Er staat in Zacharia hoofdstuk 1... ...en wel vers 14... Daar mm -hmm. staat, uh, de engel. die sprak tegen Zacharia en zei, predik, zo zegt de heren der Heerscharen. Daar staat niet predelijk, predik in het Engels staat het duidelijk, Er staat proclaim, proclameer. Ja, ja proclameer. Er moet geproclameerd worden. Ja. De woorden van God moeten uitgesproken worden, zoals ja. Bart Repko dat ook altijd zo duidelijk maakt. Ja, op de muren van Jeruzalem. O, of, o, waar dan ook, ja. maar vooral <laughs> op de muren van Jeruzalem. Ja. Ja. En er moet geproclameerd worden. Er moet geproclameerd worden tegen de macht van Satan. Er moet geproclameerd worden over de overwinning van de Heer Jezus. Mm -hmm. En wat moet hier geproclameerd worden? Zo zegt de Heer en de Heer Schade. Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Mm -hmm. Dus dat is wat. Ja. God is daarmee bezig. En dat hebben we dus gezien op een prachtige manier in 1967. Ja, ook als een wonder van God geweest... Mm -hmm. Want toen was Jeruzalem in handen van koning Hussein van Jordanië. Ja. Die was daar de baas over. En die wou niet meedoen met de Zesdaagse oorlog. Maar die kreeg toen een berichtje dat, Israël aan het winnen was, dat uh, Egypte aan het winnen was. In het begin. Ja. En die ging ook meedoen. Ja. En toen hebben ze Jeruzalem veroverd. Mm. Wat is er toen gebeurd? Toen stond Rabbi Goren, dat was de baas van, uh, ik zou zeggen, de legerpredikant van, ja. uh, van het Israëlische leger... Die stond daar en die toeterde op zijn ramshoorn, zijn chauffeur. En ze riepen: Jeruzalem is in onze handen! Jeruzalem is in onze handen! Dat was wat voor de Israëli's. Ja. Dat was een profetische gebeurtenis. Ja. Ja. Hij is toen meteen naar die rotskoepel gegaan en heeft daar de Israëlische vlag boven gezet. Toen kwam Moshe de Jan, en dat was die, die man. Laplapje? Ja, ja, ja, ja, die beroemde generaal. Ja. Ja. En, dat is, en dat was een seculiere jood. Ja. En ja, die zegt, laten we die vlag nou maar weghalen, want uh, dat kan toch niet. En dat uh, moeten die moslims niet zo erg kwetsen. Ja. We moeten maar toegeven. Het is toen begonnen. Ja. Dus die vlag werd weggehaald. En toen kwam die rabbi Goren weer bij Jahan en zegt, weet je wat we moeten doen? Nu het nog kan, we moeten een paar bommen onder die uh, rotskoepel leggen. Ja. En dat ding opblazen. Ja. Want dan kunnen we de tempel herbouwen, dan kan de Messias komen. Ja. Want hij moet tot zijn tempel komen, zoals er in Malachi staat. Ja. Zo, ja. Nee, nee, doen we niet. Nou, en toen hebben ze het beheer over het Tempelplein aan de Wakf, aan een of andere Dat Israël. is wel een van de meest rare momenten geweest natuurlijk in de geschiedenis van Israël. Ja. Nou ja, dat is net zo'n moment geweest als toen de Israëlieten, toen ze uh, van de Sinai naar het beloofde Land trokken, ja. na twee jaar, ja. en ze het niet binnen wilden gaan. Ja. En dat heeft de vertraging van 38 jaar opgeleverd. Ja, precies. Nee. En, en dat is weer zo'n fout in de geschiedenis geweest. Nee. En dat heeft nu al een vertraging van 1967 tot hier... Al, ...al meer dan 40 jaar vertraging opgeleverd. Ja, is het een vertraging, of een, een, een vertraging die ontstaan is... ...of is dat een door de heer bedoelde vertraging? Ik moet het eens aan de heer vragen, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nee, nee. Ik, ik zelf ben geneigd... Orthodoxe joden zijn denk ik ook geneigd om te zeggen, nee, dat is een, een stommiteit van ons geweest. Nou, ja, ja, Is het ook wel, maar God gebruikt ook stommiteit om toch tot zijn doel te komen. Toegegeven, misschien was de tijd nog niet rijp, ik weet ja. het niet, maar ja, God geeft dan wel de kans. En dat, is, ja. dat had toen ja. gebeurd kunnen zijn. Ja, het is in ieder geval zo dat, uh, zeg maar, dat cruciale moment... Uh, ...nu, zeg maar, de Palestijnen een, een heel flink uh, Claim, heft, heft in handen hebben genomen rondom Jeruzalem natuurlijk. En gewoon zeggen van, ja, we willen ja, de rest ook hebben. Ja, maar de Israëli's die zijn ook niet achterlijk geweest. Dat is duidelijk. Want er staat uh, in Psalm 147, vers 2, staat... Heer bouwt de muren van Jeruzalem. Mm -hmm. Dus Israël heeft een hele ring van nederzettingen ja. als muren rondom Jeruzalem gebouwd. Ja, ja. En de laatste ring, dat was Argoma. Ja. En dat is een bergje, een heuveltje tussen Jeruzalem en Bethlehem in. Ja. En, en daar gingen ze huizen bouwen. Ja. Oeh, wat was de wereld kwaad. Vier ja. of vijf revoluties van de, van de Verenigde Naties er tegenin. Mm. En nu als je daar reist, zie je een enorme grote wijk staat. Er. Ja, klopt. En toen ging Israël er weer 600 huizen bouwen. En Obama, en de Verenigde Naties, en Ashton ja. ja. en al dat, dat, dat, dat domme gevolg <laughs> dat wij als, leer, als, als leiders hebben. Ja. Die begonnen te blaren. Dat ja. is, dat, het vredesproces, uh -huh. Ik weet je niet waar ze het over hebben. Nee. Nee. Maar, en, en ook Ari, nee, niet, uh, maar uh -huh. een Verschrikkelijk grote stad ten, zuiden ja. van, uh, nee, ten oosten van Jeruzalem. Allemaal nederzettingen daar rondom. Ja. Nou ja, en uh, zo gaat de geschiedenis door. En het zal de hoofdstad worden. Ja, Want maar het gaat niet zonder oorlogen. Zeg je? Het gaat niet zonder oorlogen. Het gaat niet zonder oorlogen. Oh, je wil naar die oorlogen. Nou ja, ik wil proberen de, uh, de, de les een beetje uh, te <laughs> ja, volgen <je> hebt gelijk. <laughs> Oké, okay. um, we zullen even kijken waar dat allemaal staat. We beginnen in, nou eerst nog een paar psalmen, één psalm nog. In psalm 122 staat, ja. uh, bid voor de vrede van Jeruzalem, mm -hmm. want daar staan de zetels van het gericht. Ja. En daar zullen oordelen ja. uitgesproken worden, gesproken worden over de volken. Ja. En die psalm, 32, die je een tijdje geleden voorlas, daar ja. uh, staat ook, rechtvaardige heersers zullen heersen. Daar ja. Zo. Ja, en, en, ja. en in Jezaja 2, uh, uit Jeruzalem zal de wet uitgaan en het here Woord uit Sion. Ja. Dus het, het wordt duidelijk dat Jeruzalem inderdaad de hoofdstad van de wereld gaat worden. Ja, de Messiaanse hoofdstad. Ja. Maar voor die tijd, ja, dan zullen er nog puinhopen gebeuren. Allemaal naar de oorlogen gaan, dat ja. is goed. Zacharia. Zacharia hoofdstuk 12. zullen we maar even rustig lezen. Vers 2. Zie... Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Even goed lezen wat er staat. Het gaat om Jeruzalem. Ja. Okay. Het wordt een schaal der bedwelming. Mensen worden bijna bedwelmd, worden gek van Jeruzalem. Ja. In Teheran hebben ze een Jeruzalemdag. Dat noemen ze Al-Koetsdag. Uh -huh. nou, er komen tienduizenden, honderdduizenden mensen... en die roepen als gekken van... we geven ons bloed en ons leven voor al quds Tja. En, en ook de Palestijnen en iedereen, die, die, die gilt Jeruzalem. Weet je, sinds wanneer Jeruzalem een heilige stad is geworden voor de islam? Sinds 1967. Toen ze verloren hadden. Toen ze Jeruzalem raakte. Ja. ja. Want voor die tijd was het alleen Mekka en Medina. Ja. En Jeruzalem was maar een achterafstadje voor ze. Ja. Maar toen Israël op een gegeven moment Jeruzalem in handen kreeg... ...toen kregen de machten van de duisternis in de gaten... Dat het God nu serieus is. Ja. En, en, en, en toen begon Jeruzalem ineens heilig worden. Ja. En toen zijn ze een schaal der bedwelming geworden. Voor wie? Let goed op. Voor alle volken in het rond. Voor de volken rondom Israël. Daar gaat het op dit moment rond. Ja. Ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Ja. Dus Jeruzalem wordt belegerd. Welke oorlog wordt dat? De oorlog van Psalm 83? Ik weet het niet. Gog oorlog. Ik weet het niet. Maar... Jeruzalem zal dan belegerd worden. Maar, dan gaan we naar vers 3. In die tijd zal het Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Moeten heffen. Ja, nu ja. gaat het, ja ja. Maar het gaat nu eerst om alle naties ja. ineens. Ja. Dus tussen psalm vers 2, uh, hoe heet het, Zachariah 12 vers 2 en vers 3, tussen alle volken en te dien dagen, zit de overwinning van Israël. Ja. Want dan gaan alle volken zich met, met Jeruzalem bemoeien. bemoeien. Ja. Alle volken. En ze zullen uh, die steen moeten heffen. En alle volken die hem heffen, zullen zich deelijk verwonden. Ja. En wat zal er in die tijd gebeuren? En alle volken van de aarde zullen zich daarheen verzamelen. Eerst alle volken in het rond, het rond ja. is, uh, die zal het niet lukken. En dan zullen alle volken proberen ja. Jeruzalem in handen te krijgen. Ja. Nou ja, dan gaat God in, uh, ingrijpen. En dan zullen de, de stamhoofden van Juda, staat er, zullen uh, krachtig meewerken. En, de en dan gaat het wel interessant, dat hebben we er ook al over gehad. Uh, de stamhoofden van Juda zal ik maken tot een vuurbekken ja. tussen het hout. En als een vuurfakkel tussen de garven... Dat hout en de garven zijn die volken rondom, die dan... Nee, de volken, en alle naties tegenwoordig voeren. Dus Israël zal het zwaard van de Messias zijn in die tijd. Dan zullen zij links en rechts de naties in het rond verteren. Dus dat gaat allemaal gaat dat gebeuren. En, en er staat er hier, dat is wel interessant, vers 8. De dien dagen zal zijn als David... En als het huis van David, die zullen zijn als de engel des Heeren voor het aangezicht. Dus ook het huis van David zal weer een rol spelen in die ja. tijd. Ook wel en, mooi is om te lezen, dat, uh, waar vers 8 mee begint. die dagen zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschutten. Dus alles wat uh, daar tegenop trekt, al die omringende ja, landen. Ja, ja, ja die, die, die, zeg maar, zie ik, maak Jeruzalem tot een schaal der wel niet, voor, voor alle volken de volk. in het rond. Ja, ja. En voor alle naties. En voor alle naties, maar de inwoners van Jeruzalem die worden beschermd. Ja. En dat, dat sluit natuurlijk aan dat, uh, zeg maar, uh, ergens, de, waar staat die tekst ook alweer? Dat zegt dat uh, op de Berg Sion zal ontkoming zijn. Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat, dat is toch wel ja, apart, is. hè? Dat, uh, ja, ik weet het hoofd. Nee, maar. ik ook niet, maar als, we, zeg maar als we bescherming willen hebben in die eindtijd, dan moeten we eigenlijk gewoon in Jeruzalem wonen. Ja, dat, dat zeggen sommige rabbijnen, die zijn bang om naar Israël te gaan, omdat ja. het allemaal zo kritisch daar is in Israël. Ja, maar als ze hun, hun Bijbel kennen, dan hoeft dat niet, toch? En die, en die denken dan dat het in Amerika veiliger is. Maar ik hoop niet dat ze te veel als, geld... Als God zegt dat op de berg Jeruzalem, of de berg Sion, uh, ontkoming zal zijn, ja, ja, ja. dan moet je daar wonen, toch? Maar we gaan kijken wat er ja. verder gebeurt, want het wordt natuurlijk nog een klein beetje erg spannend. Ja. We gaan eerst eventjes kijken naar Jezaja 29. Mm -hmm. En daar staat ook iets over de Jeruzalem oorlog. Jezaja 29. Hé, hey, waar is Jezaja 29? Is dat dat niet Dat staat voor hier, 30. Hier het. Uh... W. W. Ariel, vuurhaard, vuurhaard. Veste waar David zich legerde. Dat is vuurhaard, dus Ariel is Jeruzalem. Ja. Dat is een van de namen mm -hmm. van, van Jeruzalem. En dan komen er legers rondom. ...staat daarin geschreven, dan zult gij diep uit de grond spreken, vers 4, diep uit de grond spreken... ...en uw woord zal uit het stof gedempt opklinken, als de geest van een dode zal uw stem uit de grond komen... ...en uw woord zal uit het stof piepen. Ja. Elk nieuw huis in Israël is verplicht om een ondergrondse schuilkelder te hebben. Mm -hmm. En op veel... Centrale plaatsen zijn al ondergrondse schuilkelders uit de grond. Het is wat. Tja. Het zal ze ongelooflijk benauwd zijn. Maar ja, dan zult gij door vers 6... ...door de heren der Heerscharen bezocht worden... ...met donder, aardbeving, geweldige dreun, wind, storm... ...en verterende vuurvlam. En zo zal het gaan, staat er in vers, uh, uh, vers 8 het laatste gedeelte... ...zo zal het gaan met de menigte van alle volken... Die tegen de berg Sion ten strijde optrekken. Ja. Er zal ongelofelijke chaos en strijd en, en gedoeza zal er zijn mm -hmm. rondom Jeruzalem en rondom Israël. Ik, ik wilde nog even iets over lezen. Hoofdstuk 14 van Zacharia: Dat is iets anders. Want het is een beetje moeilijk. Zie, er komt een dag voor de Heren waarop de buit door u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Mm -hmm. Dus Jeruzalem zal op een gegeven moment voor een deel ook veroverd worden. En dan zitten ze daar die buit te verdelen. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem te strijden trekken in die tijd, dat al die volken oorlog voeren tegen Jeruzalem. En dan komt het. de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd, de vrouwen geschonden en de helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in die stad niet worden uitgeroeid. Mm. Dus het gaat allemaal net op het nippertje. Ja, precies. De hele groep die wordt al gearresteerd en die wordt weer in ballingschap, mm. naar de ballingschap gevoerd. Maar in die tijd, in die chaos, als die mensen dan wegtrekken, als ze die buitenland verdelen zijn, mm -hmm. als, nou ja, dan komt er ineens iets gebeuren. Wat hier staat ook, wat we al gelezen hebben. Dan zal de heren uittrekken om tegen die volken te strijden zoals die vroeger streed. Ten dagen van de krijg. Zijn voeten zullen in die dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Ja. Dus dan zal de Messias zelf komen ja. op de olijfberg ja. en zal Jeruzalem bevrijden. Ja. Dat zal er gebeuren. Ja. Het, het is allemaal een beetje, ja, hoe zal het precies gebeuren? Hoe ver zullen ze komen, die volkeren? Ja. Zullen ze aan de rand van de stad tegengehouden worden, die ja. ballingen en dergelijke? Maar het is de, als, ongelooflijk ja, spannend. Ja, als als de, de nood het hoogst is, dan is daar de Messias die ingrijpt. Die op de Olijberg ingrijpt. Ja. En dat zegt, uh, zegt de apostel ook, zei de engel tegen de heer Jezus. Deze Jezus die jij hebt zien heenvaren, zal terugkomen op, met de wolken uh, op, de, op dezelfde wijze. Ja. Van waar is hij heen gegaan? Van de Olijfberg. Ja. En dan komt hij ook weer terug. Nou. Uh. Daar moeten we mee afsluiten Jan. Alweer, en ik had nog, ja. nog meer erover, over de dat twee moet, in Jeruzalem. Ja, de, de, de, onze tijd zit erop, dus we zullen daar uh, de volgende keer misschien nog even op terugkomen. En het hemels Jeruzalem, daar ja. moeten we ook nog over moeten we even op terugkomen dan in de volgende aflevering en dan gaan we daarmee verder. Het gaat de tijd razend ja. hard, hè? Enorm. Ja. Ja, ja, ja. Dank voor de komst naar de studio. Ja, bijna profetisch dat de tijd zo hard gaat. Ja, zeker. Ja. U ook heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering weer. Eh, we zullen het staartje van deze aflevering ook de volgende aflevering nog weer even meenemen. En eh, dan sluiten we hopelijk die oorlogen eindelijk een keer helemaal af Jan. Hè? <lacht> en eh, nou, we, we zien uit naar een volgende aflevering van Eindtijd de Provincie. en hopen dat u dan weer in de gelegenheid zult zijn om te kijken. Hartelijk dank voor nu.